Dit is Goldse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Het is inderdaad weer Goldse Kringen. Vandaag is onze gast, en daar zijn we heel trots op, burgemeester Machteld-Rijsdorp. Dit is weer het programma van Els van Kemenade, Leonard, Joosten en Ben Lonen En de techniek is in handen van Stefan Eikenaar. U kunt ons ontvangen op de kabel 87.5 en in de ether 105.6. We hopen dat Els op de ether is. Die ligt momenteel in het ziekenhuis, maar misschien piksen we ons uit de lucht. En dat zou wel heel erg leuk zijn. Dat zou mooi zijn. Ja, ja en vanuit deze plaats wensen we haar natuurlijk voor spoedige thuiskomst en snelle beterschap. Wij uh, gaan uh, zoals altijd ons rondje in het nieuws uh, doen. Het is misschien uh, niet gek, uh, de burgemeester die, die vraagt zich af: wat is dit voor een programma? En nou leg ik het haar uit, en uh, de luisteraar die is ook altijd wel gebaat met een korte uitleg van, van de aard van dit programma. Wij. Uh, Zoals de naam van het programma zegt, Goldse Kringen, wij, wij uh, gaan altijd naar wat, wat is er van, van steen in de vijver gegooid, wat voor kringen heeft hij uh, getrokken, wat is er dus in het nieuws geweest. Uh, zo beginnen we altijd met een rondje, wat was er de afgelopen week in het nieuws, want het is een wekelijks programma, dus wij kunnen een week overzien, soms kijken we ook al wat vooruit. We vragen de vaste redactieleden, maar ook onze gast, altijd wat was er in het nieuws, wat is... Uh, uh, geweest dat, dat, dat je interessant vond. Wat heeft je belangstelling getrokken? Wat wil je hier melden voor, voor de micro? Nu, dat is uh, onze simpele formule. En daarna, als we dat rondje gehad hebben, dan uh, gaan we met onze gast spreken. Zoals gezegd, de nieuwe burgemeester dat. Rijsdorp. Eerst nu, wat was er in het nieuws? Wie... Uh, mag ik met u beginnen misschien, uh, mevrouw Rijsdorp? Uh, is er iets opgevallen afgelopen weken in het nieuws? Uh, nou, als ik heel klein beetje verder dan uh, een week terug mag uh, kijken, mag ook, mag ook. dan moet ik zeggen dat ik een uh, hoogtepunt vond, uh, de opening van uh, dit huis uh, waar we nu ook in zijn, het Jan van Bezouwhuis. En ik denk dat dat voor Goorle een geweldige uh, opsteker is. Een prachtig gebouw met heel veel mogelijkheden. Een, echt een gebouw waar Goorle trots op mag zijn. Ik denk dat het uniek is qua uitvoering en uh, ook wat er hier allemaal binnen gebeurt. En daar ben ik ook heel erg van onder de indruk geweest. Ja, ja dat waren dus dat... mooie dagen. Zaterdag en zondag, die open dagen. Prima. Vrijdag werd het officieel geopend. Vrijdag werd het officieel geopend. En uh, dat was op zich een, uh, een leuke opening. Maar wat ook even belangrijk is. En voor uh, de mensen in Gorlen zeker zo belangrijk. Ook de open dagen die daarna volgden. En die geweldig druk bezocht zijn. Dus ik denk dat heel wat Goorlenaren die vanavond zitten te luisteren. Ook hebben gezien wat hier is. En degene die dat nog niet hebben gezien. Die moeten beslissen. Een keer komen. Want... Die moeten komen. Jan van Gorp, die hier bedrijfsleider is, die zei er zijn vijfduizend mensen geweest die dat weekend. Nou, ik kan Dan het me dat... wel voorstellen, want het is echt ontzettend druk geweest. En uh, ja, wat ik leuk vind: jong en oud en uh, van alles. Uh, dus ik denk dat het een in, uh, in een enorme behoefte ook voorziet uh, hier in Gordon En ja. ja. Het was in het nieuws, maar u bent er ook zelf bij geweest. Bij de opening ben ik uh, ook bij geweest en ik heb uh, even wat uh, vluchtig rondgekeken op de open dagen. Maar daar ben ik niet allebei de dagen geweest, moet ik zeggen. Maar ja, nice. ik ah. heb wel gehoord dat het enorm druk was, ook op de zondag. Ja, ja, ja, ja. Vindt u het niet erg dat dit gebouw zo duur is dat de schatkist nou leeg is? Nou, laat ik voorop stellen dat uh, de discussie of uh, kunst en gebouwen uh, voor uh, dat soort uh, activiteiten altijd dit soort discussies oproepen, zoals u hem nu aanzwengelt. Maar aan de andere kant, uh, ik gaf al aan, dit is niet een gebouw uh, dat voor leegstand uh, zal zijn, want uh, de belangstelling is heel groot, de activiteiten zijn heel groot. En natuurlijk uh, is het bij elkaar uh, ook allemaal niet voordelig geweest. Ik heb dan ook uh, bij de opening wel een paar keer gezegd, we maar geen. Geen bedragen, want het is een feestelijke avond. Maar uh, ik denk dat het op zich uh, een investering waard is. En het is een diepte investering ook in de go Goolse ja. samenleving. Want ik denk dat het behalve ja, ja. kunst en cultuur ook echt een ontmoetingsmogelijkheid is. Als gemeenschapshuis vervult het al jaren een voortreffelijke functie. Ja, en ik denk het dat het ook. Klopt als een tyrannier. Ja, ik denk dat die ontmoetingsfunctie ook heel belangrijk is voor Goorlijk. Ja, is leeg. Dat uh, loopt dan misschien een beetje vooruit straks... als we gaan vragen naar uh, uw portefeuille. Ja. Maar uh, goed, het is... Uh... <lacht> uh, Leo, nou je toch bezig bent. Heb jij uh, iets gezien in het nieuws dat, dat je van belang vond om hier te vermelden? Ja, één ding is misschien ook wel leuk... als opstap voor onze nieuwe burgemeester. In de krant stond dat de sociale diensting Goorlijk voortreffelijke punten scoort in de waardering van de mensen. En dat moet toch voor u een mooie, mooie entree zijn, hè? Nou, dat is het zeker. En ik denk dat het voor de mensen van uh, sociale zaken zelf ook natuurlijk een geweldige uh, opsteken ja, is. Nou en, en wat ik er belangrijk aan vind, is dat uh, hier een onderzoek is gedaan, een vergelijkend onderzoek met andere gemeenten, en dat daaruit blijkt dat wij hier in Goorlen daar dus uh, heel, heel goed uitkomen. Uh, Vrijwel als het beste, Ja. En dat vind ik iets waar ik ook blij ben dat er in de krant ook aandacht aan is besteed. Ik denk dat dat voor heel Goorland belangrijk is om te weten. Er werden echte rapportcijfers gegeven. Hè? Ja, ik zag cijfers was... van 7,8, 7, 7,9. Ja, en dat is hoog. Ja. Ik, ik moet overigens zeggen dat er zijn sommige dingen die zijn hollend achteruit gegaan. In de wereld bedoel ik. Maar de, de, de, de, de, de service van. Instellingen à la het, het gemeentehuis. Dat is er met sprongen op vooruit gegaan. Het was vroeger toch ondenkbaar dat je koffie kreeg aangeboden als je je op een gemeentehuis bij burgerzaken melden. En dat is hier in Goorlen wel het geval, heb ik ontdekt. Hè? Ja, ook daar zijn overigens cijfers uh, vorig jaar over gekomen. Alleen dat was niet zo'n breed onderzoek uh, met allerlei andere gemeentes als hier bij Sociale Zaken. Maar ook dat uh, sprong er uh, gunstig uit. En ik denk dat wij daar ook alles aan doen om de dienstverlening aan uh, de inwoners van Goorlen zo goed mogelijk te laten zijn. En uh, ja, daar willen we steeds in bijleren. Maar daar willen we ook steeds regelmatiger gaan vragen. Hoe wordt het ervaren? En wat kunnen wij daar nog in uh, verbeteren. Goede ja. rapportcijfers dus voor de sociale dienst van Goorlen. Terwijl het onderwijs slechte rapportcijfers krijgt en men altijd ag en roept over het onderwijs, is de sociale dienst in ieder geval op uh, top. Ja. Een ander punt in het nieuws. Uh, ja, ik wil uh, wel iets melden. Ja. Uh, ik zag dat het... Uh, ik moet over zeggen van Els dat we de vorige keer te lang over de nieuwtjes hadden gedaan. Vond ze dat? dat was, maar nu is ze ver weg, dus we kunnen eigenlijk rustig onze gang gaan. <laughs> een ander nieuwtje, dat het uh, ene loket geopend is. Daar uh, is een lange aanloop naartoe geweest, ook een aanloop van jaren. Nu is het dan eindelijk zover dat in de Thomas van straat het, het uh, ene loket wordt gerealiseerd. Wat uh, zit er allemaal, daar zit? De, daar zit maatschappelijk werk, daar zit... Uh, de gezondheidszorg? De gezondheidszorg, uh, thuiszorg. Ja. Sociale dienst zit hij die daar ook, sociale dienst zit ja. nee, er. Ja, nee, nee... Nee. dus zit toch gemeentehuis, dacht ik. Sociale dienst? Ik, ik weet het niet zeker. Oh, nee. Nee, nee, goed. Maar, maar in ieder geval veel van die... Je hoeft maar naar één loket te gaan, begrijp En je wordt uh, vakkundig verwezen. Uh, niet meer van het kastje naar de muur, maar ja. de, de bedoeling is eigenlijk dat je aan dat uh, loket in dat gebouw eigenlijk uh, geholpen wordt door, door de relevante instanties die, die daar ja, allemaal oh, eind... verenigd zijn, is het ja. niet? Ja. Ja. Goed. Nou, hebben we nog meer in het nieuws? Jij hebt misschien nog wat, Leo. Heb je er nog wat uitgehaald? Ja, maar daar komen misschien een, een nieuwe lichting lijsttrekkers. Een nieuwe lichting lijsttrekkers? Voor de verkiezingen van 7 maart. De krant doet net alsof dat uit nood geboren is, maar er moet zo nou dan toch ook vernieuwing komen. Hè? De uh, Riel Goorle heeft een nieuwe lijsttrekker. De, de Partij van de Arbeid een nieuwe lijsttrekker. D66 heeft zelfs een Van Mierlo. hebt u dat gezien? Dat heb ik gezien, ja. <laughs> in de P familie. van Mierlo. Weet jij of dat familie is van uh, Hafmo? Weet je niet? Zon, nee, zeker niet. Zeker ik, ik niet? Weet, ik weet het niet, maar het is zeker. Anders stond er dat zeker bij. Hè? Ja, ja. Dan ja. hadden ze daar zeker reclame mee gemaakt. Van Mierlo is de lijsttrekker van, van D66. Weten we nog meer? Henk van Bokstel. Henk Even van Bokstel, die was uh, vorige week in ons programma. <kwijm> is uh, lijstaanvoerder van zijn eigen lijst. ja. We hebben o, Ad Adriaanse, die is van de Goolische Katholieke Arbeiderspartij. Dat maar is, die is niet nieuw, hè? Die is niet nieuw, dat is de enige die niet nieuw is. Dat is de enige, ja. ja. En dan hebben we bij de VVD Tony Bekes. Bij uh, Leijst riel hebben we Chef Verhoeven, hadden we ook vorige week ja. in ons programma. Dan hebben we bij de partij, partij van de Arbeid Ineke van der Brand. Ja, opnieuw in die functie. Vergeten we nou iemand? Ja, wil Adhever van, van lijst Liberaal-Goorlen. liberaal ja. Ik geloof dan hebben we ze alle. Nee, van het CDA moeten we dat natuurlijk nog noemen, Jacques Sperber. Ja. Die, dat, is, die is nieuw als lijsttrekker, maar zit er al een tijd in de Als raad, je he? telt, hoeveel partijen doen mee aan de raadsverkiezingen? Een stuk of acht, hè? Een stuk of acht. Er zijn uh, exact acht lijsten. Acht, acht lijsten, is dat hetzelfde gebleven? Er waren er acht, er zijn er acht? Er zijn alleen twee nieuwe lijsten bij... Uh, dat zijn de partijen die u al noemde, de lijst van Boksel en uh, de lijst Liberaal-Goorlijk. Mm -hmm. Die natuurlijk wel, wel in de Raad heeft meegedaan de afgelopen periode. Van de maar VVD, het ja. is wel ja. nieuw in de verkiezingen dat nieuw... deze lijst komt. Ja, ja. Acht uh, pretendenten, acht uh, partijen die dingen naar de gunst van de kiezer... In maart wordt het beslist, geloof ik. Hè? 7, maart. 7 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 7 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Er is een uh, politiek café. Misschien is dat toch ook wel aardig in dit verband om het te vermelden. Op uh, zondagavond 5 maart voor voor de van de half negen tot kwart over tien is er een politiek café waar uiteraard al de politieke partijen aanwezig zijn. En dat wordt uh, geregistreerd door uh, de log televisie. Ja, dan, dan kan iedereen daar kennis van nemen. Drie dagen voor voor de verkiezingen. Van, ...van de, de standpunten uh, van de politieke partijen live. Goed. Vindt u de lokale omroep interessant? Wat ik ervan heb meegemaakt... ...en dat is uiteraard nog beperkt... ...omdat ik nog niet zelf in uh, Goorle woon... Uh, ...vind ik het zeker interessant... ...en ik vind het ook heel goed... ...dat Goorle op deze manier zo geïnformeerd is... ...over alles wat er hier uh, gebeurt... ...want u bestrijkt een heel breed terrein. U noemt net de politiek... ...maar u bent ook bezig met allerlei andere zaken... ...en ik denk uh -huh. dat dat prima... Prima is voor Goorlen. En ook al heel lang heel actief, heb ik begrepen. Dus, uh... We behoren tot de oudste, hè? Ja, ja, ja. ja. Wat? Jullie wat, wie De lokale omroep. Oh, de lokale omroep. Ja, ja, oké. Okay. Ja, ja, goed. Um, we zijn uh, natuurlijk blij dat we nog steeds verkiezingen kunnen houden. Dat dat gewoon zelfstandig is gebleven. Uh, anders dan, dan, um, was dat allemaal niet geweest. Dan hadden we in, in Tilburg onze stem kunnen uitbrengen. Um, en was er zo'n cultureel centrum... Nooit geweest. Was zo'n cultureel centrum nooit geweest. Haal dat er eens ook eventjes bij. Ik denk dat dit het uh, moment is dat we dat muziekje dat we mee hebben gebracht uh, is uh, laten horen. Stefan, zou jij dat willen doen? Om, om, het, strijdlied, het? om het strijdlied uh, te laten horen. Goal moet blijven dat in 1996 uh, in 96 is gecomponeerd en gezongen door het koor van de spontane... Onder leiding van Frans, Frans van, van, Hoek. Van, van Hoek. Frans van Hoek. Onder Frans leiding Hoek. van Frans van Hoek. Nou, laat maar eens horen. Stefan, had je het lied wel eens gehoord? Nee, nooit gehoord. Vind je het mooi? Ja, ja onze radiotechnicus knikt uh, dat hij het mooi vindt. Uh, Leo, hebben wij hiermee de strijd gewonnen destijds? Nou, het heeft wel ooit enorme indruk gemaakt... op de toenmalige burgemeester van Tilburg, uh, Broks. Dat was eigenlijk een man die uh, ongeveer iedereen in zijn omgeving ondersneeuwde... die dingen tot stand bracht. Die ooit het... Uh, het, uh, het uh, hoe heet het? Het muziektheater... De muziek, de concertzaal heeft gebouwd. En gewoon naar bedrijven toestapt en zei: Ik sla jullie aan voor 100.000 en anderen voor 500.000 guldens doen. En die mensen die werden wel bleek, maar die dachten: Ja, dit kunnen wij niet weigeren. En uh, zulke dingen brachten. Maar hij was bij de Kamercommissie die in Oosterwijk bij elkaar kwam. En daar alle omliggende bedreigde gemeenten ontvingen, maar ook de burgemeester van Tilburg. En. Toen hij aan het woord was, kwam dit koor plotseling ten en zong dit strijdlied. En hij, je zag aan zijn gezicht, hiermee heb ik alles verloren. <lacht> ja. Maar hij zei, Verbleekte ja, dat gaat allemaal van mijn spreektijd af. Zijn. Dat gaat van mijn spreektijd af. <lacht> <lacht> je zag aan zijn gezicht. Toen, ja. dat, toen besefte hij dat hij het verloren had van Koren. Hier is niet tegenop te Hier werken, is niet tegenop te, Maar dat koor dat Spontane, dat, uh, dat was mooi georchestreerd, ja. geregisseerd, daaraan aanwezig. En, en had ook, uh, laat ik zeggen, uh, bracht de spontaneïteit en de, de adhesie van de Gorense bevolking voortreffelijk tot uitdrukking. Ja. Overigens, ik noem de, de dirigent, maar de tekst is van Willem van der Vrande. Is er niet? Uh, ja, de tekst is van Willem van der Vrande. U hebt ook al kennis gemaakt met de Willem van de Veranderen, denk ik, in uh, zijn column. Via de, via, via de krant heb ik daar zeker kennis van gemaakt. Hij heeft mij ook uh, aan het begin saluut uh, toegewenst. En hij uh, heeft mij ook uh, een uh, vraag gesteld. En op die vraag of ik de tegel voor het gemeentehuis uh, heb gezien... waarop ook uh, de strijd voor een uh, zelfstandig goorle ook uitblijkt. Ja. Die tegel heb ik inderdaad uiteraard gezien. En daar geef ik hem nog een keer antwoord op. Ja, want die ligt er slecht bij, heb ik begrepen. En, en ja. hij nodigde uit. Om, om contact slechtheid. op te nemen, om dat samen op te lossen. Ik maar graag... hij is vanuit Maastricht ernstig berispt omdat hij zich te nederig heeft gedragen als columnist tegenover onze nieuwe burgemeester. Hebt u dat gelezen? Dat heb ik ook gelezen. Ik lees eigenlijk best vrij veel. Oh. Oh, ja. <laughs> met die mooie Norbert de Vries die, die ik nog eens met name noem omdat hij deze week weer goris belang wordt genoemd. Um, um, die, die, die vond dat Willem van der Vrande zich ja, je moet autoriteiten niet zo. Wat vond u daarvan? Nou, in het algemeen vind ik dat autoriteiten positief kritisch mogen worden gevolgd. Maar er is wel niks positief. tegen. Nou, dat is denk ik voor de samenleving op zich prima. Er zit ook het woord kritisch in. Dus uh, dat mag, dat is prima. Negatief kritisch weet ik nooit wat je daar nou zo precies mee moet. Want dat vind ik een, in ieder geval een, een houding die ik uh, niet. Uh, die ik niet die zelf zou nastreven is. en die ik ook weinig vruchtbaar acht. Mm, ja, ja. Goed, nou, wij gaan uh, zo uh, langzamerhand praten over uh, uw eerste ervaringen. De allereerste, denk ik, uh, nou ja, dat weet ik eigenlijk niet, maar goed. Uh, die uh, delegatie vanuit het gemeentebestuur, uh, op de dag dat bekend werd dat u burgemeester van Van Gorden zou worden. Uh, daar hebt u toen een delegatie ontvangen en... Uh, niet veel later uh, was de log, stond op de log televisie, stond op de stoep, daarom weet ik daar zo van. Ik heb u toen geïnterviewd. Um, daarom weet ik ook dat dat bij die gelegenheid een prachtig boek is overhandigd, namelijk dat uh, boek: portretten, 200 portretten. Ge Geholen in 200 worden. portretten. Ja, 200 portretten. Um, toen zei u al, nou, ik ben er al aan begonnen. Hebt u nog tijd gevonden om daarin door te lezen? Nou, ik heb er uh, wel een aantal gelezen, maar nog echt niet alle 200. Want naast uh, de 200 portretten heb ik ook een uh, reeks boekjes uh, over Goorle gekregen. Waarin uh, eigenlijk alles uh, wordt behandeld op een uh, hele instructieve wijze trouwens. Uh, uh, van uh, Goorle en dan uh, met de textielnijverheid uh, orde, uh, uh, de uh, scholen, uh, alle aspecten komen daarbij aan de orde. Ja, ja. Daarnaast heb ik ook nog uh, gekregen boeken over de beelden die er allemaal zijn in Goorlen. En uh, dat is ook uh, heel mooi. Beeldscholen aan de dus, lijn. Ja, Bildschoon zeker. Die ook. Ja. En, uh, dus ik ben eigenlijk met al dat soort zaken en met inhoudelijke dingen bezig. En ik probeer daar ja. een soort afwisseling in te krijgen. Ja. Dus dat, uh, er is veel geschreven over dan, Goorlen. Hè? Ja, absoluut. Ja. En ja. ook heel veel... Uh, ja, interessante en le uh, ja, lezenswaardige dingen. Gewoon plezierig zijn om er uh, zo s'avonds... Uh, als je dan uh, niet aan inhoudelijke stukken bezig bent... om dan, uh, het op die manier toch beter te leren kennen. Ja. Dus uh, ik ben nog niet klaar, maar ik ga er zeker nee, mee door. Nee, maar je hebt misschien al wel in de gaten... dat er nogal wat portretten zijn in Goorden. Overigens, misschien mag ik dit wel even vermelden... dat uh, de Schutsboom, dat is het blad van de heemkundige kring... die heeft die serie 200 portretten voortgezet... Um, in december 2004 is in het blad De Schutsboom het portret nummer 201 gepubliceerd. Dat, dat vond ik wel leuk om dat te zien. Mm. Dat gaat over zuster Bernadine, die heeft geleefd van 1916 tot 2003. In augustus... 2005 werd Portret 202 gepubliceerd. Dat ging over Adrianus Houtenpen. Daar vond ik eigenlijk alleen maar een geboortedatum. 1876. Ik neem aan dat hij toch ook overleden is. Maar wanneer, dat kon ik daaruit niet opdiepen. December 2005 is Portret 203 gepubliceerd van Henri Jansson. Jansson. Jansson. Jansson. Jansson. Ja. Geleefd van 1878 tot 1963. Jansson heeft een bijdrage geschreven tot de geschiedenis van Goorle. Dat is eigenlijk het eerste, het oudste geschiedkundig werk over, over Goorlen. Ja. ja. Dat is toch wel interessant, als u dat leest, dan krijgt u toch vanaf het vroegste begin tot, zeg maar, midden vorige eeuw een aardige overzicht van wat er met Goorlen is geweest. Uh, uh, uh, verschrikkelijk zijn de toestanden hier geweest tijdens de, de Tachtigjarige oorlog, om eens iets te noemen. En ik herinner me dat daarin staat dat uh, de toenmalige pastoor, ik, Van Riel heette niet, dat hij bij zijn koperen jubileum als pastoren van, van de parochie Gore met de parochianen al dertien keer had moeten vluchten voor troepen die Goren onveilig maakten en hier de boel platbranden branden enzovoorts enzovoorts. Dus we hebben een zeer bewogen geschiedenis. Ja, dat heb ik ondertussen wel begrepen, al heb ik dit laatste wat u nu noemt ja. nog niet gelezen. Dat gaat over de Tachtigjarige Oorlog. Ja, dat was rond 1600, zeg maar, dat mm -hmm. dat gebeurde. Mm -hmm. Goed, dit naar aanleiding van, van de portretten. We maken een sprong, dat was de eerste kennismaking naar de installatie. Als u het goed vindt. Um, dat is nog niet zo lang geleden. Dat uh, heeft plaatsgevonden op uh, 9, januari. 9 januari. En, ja. en daar uh, is uh, gesproken door, door verschillende mensen. U hebt zelf ook gesproken. En daarin zou u daar enkele... Zaken uit naar voren kunnen halen wat u toen gezegd hebt, waar, waar uw belangstelling ligt en waar u zich vooral op wilt richten. Enkele van, van die punten daaruit naar, naar boven halen. Ja, ik ben op 21 december al echt begonnen en dat die installatie op 9 januari heeft plaatsgevonden is op zich wel opmerkelijk. Want meestal word je geïnstalleerd op de eerste dag, maar met het uh, tijdstip van uh, december en dan de kerstdagen en uh, andere feestdagen uh, ligt dat natuurlijk heel ingewikkeld. Dus 9 januari was die dag en ik heb toen aangegeven in mijn, uh, in mijn installatiespeech uh, dat ik zelf heel bewust en... Uh, met heel veel uh, graagte... Uh, ook gesolliciteerd heb op uh, Goorle. Uh, en dat dat eigenlijk... op een aantal zaken... Uh, uh, samenvalt. Het feit dat... Uh, Goorle een uh, plaats is... van deze omvang, waarbij... Uh, ja, laat ik dat maar noemen... de fysieke en de sociale infra infrastructuur... van de gemeente ook nog goed kan leren kennen. En de gemeente mij ook. En dat ik dat belangrijk vind... omdat ik uh, zelf heel graag... Uh, wil besturen, maar dan uh, heel nadrukkelijk in een goede relatie met, uh, met de mensen waarvoor uh, dat allemaal uh, ook moet gebeuren. Uh, daarnaast uh, uh, dat ik uh, ook weer een beetje terugverlangde naar het openbaar bestuur en dat daar ook mijn hart ligt. Ik heb uh, uh, voorheen in uh, uh, de gemeente Oosterhout, destijds uh, uh, ook uh, bij het uh, gemeentelijk bestuur gezeten, eerst als raadslid en later als wethouder. Uit die periode ken ik overigens de heer Gerrit Broks heel goed als ook een uh -huh. van de mensen die uit Oosterhout komt. Een voorganger van mij, ook eerst wethouder van financiën geweest in de gemeente Oosterhout. Uh, daarna ben ik ambtelijk bezig geweest uh, als sectordirecteur in uh, gemeente in de Randstad. Dus ook altijd wel bij het openbaar bestuur betrokken, maar uh, dan toch van een uit, vanuit een andere positie. Daarna ben ik uh, directeur van een uh, grote welzijnsinstelling en uh, bij de uh, commerciële consultancy geweest. Allemaal een beetje in de hoek van de welzijn en zorg. Maar ja, mijn hart ligt toch het meest bij deze functies. En ik had het gevoel dat ik met alle ervaringen die ik op verschillende terreinen heb opgedaan, nu ook... Uh, goed en graag zou willen functioneren als burgemeester. Nou, ik gaf al aan, heel specifiek goorlen in het Brabantse land... Uh, uh, met de omvang die het heeft en met de uitstraling die het heeft. Dat heeft me heel erg getrokken... en daar ben ik dus ook echt heel specifiek op afgegaan. Mm -hmm. Dat was uh, uh, een beetje het waarom. Uh, daarnaast heb ik uh, gezegd uh, in mijn installatiespeech... Uh, wat ik denk dat voor, uh, voor een burgemeester uh, men van mij mag verwachten... En dat is iets waarbij uh, uh, ik ook een aantal visies uh, heb gegeven hoe ik denk over het openbaar bestuur en hoe ik als voorzitter van de raad, maar ook als voorzitter van het college daarin zal opereren. En dan het, uh, het feit dat uh, uh, bij het uh, besturen uh, waarbij zoveel wordt gezegd dat er een kloof is tussen uh, uh, burger en uh, bijvoorbeeld in dit geval het gemeentebestuur, hoe je... Uh, die kloof, wat daar dan, uh, waar die zou, zou kunnen door ontstaan, maar ook hoe we hem zou kunnen oplossen. Ja, dat hebt u daar gedacht over hoe die kloof eigenlijk overbrugd kan worden, wat, wat u daar als burgemeester aan kunt doen? Ja, daar heb ik het een en ander over aangegeven. En misschien dat, uh, dat ik daarin kan uh, refereren aan het stuk waar ik ook heb uh, gegeven over uh, naar aanleiding van de torbekkenlezing van uh, de heer Gert Leers, ook geen onbekende hier uh, voor gehoord. Mm -hmm. Hij heeft daarin aangegeven, ja, er is ook uh, eigenlijk gebrek aan leiderschap. Uh, dat, uh, dat leiderschap, dat moet uh, helder en duidelijk zijn. Dat moet uh, klare taal geven. Dat moet een bepaalde uh, kracht uitstralen. Uh, uh, en daar heb ik aan toegevoegd dat ik daar ook een wezenlijk element in vind, erbij, uh, dat er sprake moet zijn van een bepaalde wijsheid en in integriteit. Mm -hmm. En dat ik probeer om met een stukje wijsheid toch ook uh, dat bestuur hier vorm te geven. Mm -hmm. Krachtig en helder, maar ik dacht dat uh, Gert Leers ook uh, een pleidooi houdt voor uh, een duidelijk programma van, van de kant van de burgemeester. Ja, in ieder geval dat je dat duidelijk aan moet geven wat je, uh, wat je gaat doen. En natuurlijk zal dat straks als er een gekozen burgemeester uh, zou zijn... als uh, die plannen uh, allemaal heel doorgaan. Waar hij heel erg sterk voor is, ja. Ja, dan is zo'n programma natuurlijk uh, nog iets uh, nadrukkelijker... Uh, ook van tevoren uh, duidelijk. Want daar ja. ga je mee dan eigenlijk uh, de markt op, zou ja. je kunnen zeggen. Ja. Maar dat, dat is nu nog niet nee. aan de orde. Hoort een burgemeester een programma te hebben... Hij is toch eigenlijk geen gekozen iemand. Hij komt hier maar, hij wordt gedropt. Hij hoort toch niet vooropgezet mening te hebben... daar wil ik met die gemeente naartoe. Nou, dat zou pas kunnen als hij gekozen wordt, of niet? Uh, ik maak toch wel bezwaar tegen het feit dat u zegt hij wordt hier gedropt. Uh, de huidige procedures bij, uh, uh, bij het aantrekken van een burgemeester... is dat wel heel nadrukkelijk de gemeenteraad... Uh, uh, grote zeggenschap heeft in dat totale traject. Ja, ja zeker. Uh, en die geven een aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken. En die aanbeveling die, uh, is overigens, uh, als de keuze is gemaakt, ja, openbaar een Er is en dat een vertrouwenscommissie iets... uit de Raad... En die, die, die, die, die, ook, die, die bekijkt de, sorry, Die kandidaten en die doet de voordracht... en die bespreekt dat, geloof ik, met de Raad. En als de Raad dan akkoord gaat, dan ja. is er de voordracht daar. Ja, en van tevoren is er ook een profiel opgezet. En daar spreekt, uh, spreekt de Raad zich uit. En wat, wat belangrijk is, in dit geval voor Goorle, om als, laat ik zeggen, als type burgemeester uh, uh, te hebben. Op oh, maar dat de Raad profiel stelt je dat profiel op, Samen een soort programma, maar ja. dat doet de nieuwe burgemeester toch niet? Die moet daaraan beantwoorden, zoveel als mogelijk is, denk ik. Als het gaat over dat profiel wel, als het gaat over wat uh, net wordt aangehaald, wat uh, leers aangeeft over dat programma, dan gaat het over andere punten, dan gaat het over punten als je als gekozen burgemeester bijvoorbeeld een bepaald uh, politieke... Ja, ja, maar... Leo, trek je dat terug, dat gedropt... Of uh, hou je dat uh, staan? Nee, gedropt is, uh, klinkt een beetje vervelend... maar het is natuurlijk wel waar. Uh, de minister benoemt of, of uh, de kroon benoemt. En, en de raad heeft, uh, ja, die maakt de voordracht van één... Oh, oh, die kiest uit, de, uit een paar. Hè? Het is toch niet, uh, niet dat je zegt... hier wordt bij verkiezing een burgemeester gekozen. Hè? Nee, de gekozen burgemeester is, is toch een hele andere, andere positie. Neem nou, leer zelf... Die is per toeval burgemeester van Maastricht geworden. Omdat de gekozenen dan laat ik maar zeggen, de man die het eerst op het leven. die moest afhaken vanwege een incident dat er plaatsvond. Hij had 9 van de 30 stemmen, is het geko maar is een voortreffelijk burgemeester van, van, van Maastricht. Wat wij al hadden kunnen zeggen, natuurlijk. Jij zou wel voor de benoemde burgemeester blijven? Ik ben wel voor de benoemde. Ik, ik zie niks in die gekozen burgemeester. Nee, nee. Nee, nee. Kijk, ik, nou ja, dat, dat doet er ook niet toe wat ik vind, maar eh, ik, eh, ik, ik, ja, ik vind dat wij gunstige ervaring hebben met de benoemde burgemeester. En waarom zou het er niet toe doen wat jij vindt? Ja, omdat het eigenlijk meer gaat om onze gastverhalen. Ja, ja, ja, goed. In die uh, zin bedoel uh, ik dat maar, maar dat uh, programma, dat, uh, dat is eigenlijk pas echt relevant wanneer de burgemeester gekozen is. Een benoemde burgemeester die zou vooral denk ik onpartijdig willen zijn, boven, boven de partijen staan. Ja, boven of tussen, dat maakt me niet uit welke woord tussen. te kiezen. Maar in ieder geval uh, niet, uh, niet voor één partij. Tussen, tussen, dat woord uh, is misschien toch ook wel zinvol. Want er is toen ook gesproken over de mediator die er nodig zou zijn in de Golische uh, gemeenteraad tussen de partijen. Die, die is er nog nooit van gekomen. Maar heeft uh, de fractievoorzitter van de lijst Rio goorden u niet opgeroepen om ja, zelf die functie maar te vervullen van mediator. Als het uh, weer eens gaat, gaat uh, fikken, dan... dan uh, en dan zou u. Uh, nou ja, dat is weer een raar beeld. Dan de fractievoorzitter, u... maar in zijn kwaliteit van. Naast de raad? Local voorzitter van de gemeente. Ja ja, ja, ja, ja. Maar de, de burgemeester zou de mediator kunnen zijn. Ja. Dat, dat was denk ik wel zijn, ja. zijn oproep. Ja, zijn oproep was in ieder geval uh, wel zo dat uh, hij ook uh, de burgemeester uh, vraagt om uh, daar waar uh, mogelijk is een rol te spelen in. Uh, in de uh, discussies binnen de Raad en ook in de verhoudingen binnen de Raad als dat uh, aan de orde is. En ik denk dat, een, uh, dat uit mijn uh, installatiespeech blijkt dat ik het belangrijk vind dat ik een bepaalde rol uh, kan vervullen daarin. En dat ik zeker alles uh, zal doen waarvan ik denk dat het een goede zaak uh, is uh, als het gaat over het besturen van Goorlen. Dat, uh, U hebt de agogische kwaliteiten ook in huis om, om uh, strijdende partijen tot de orde te roepen en, en uh, met elkaar te verzoenen? Nou, uw formulering weet ik niet of ik die helemaal op die manier zou willen onderschrijven. Maar ik denk dat ik zeker bepaalde kwaliteiten heb, die ook in de overigens in die profiels heel nadrukkelijk zijn gevraagd. En op grond daarvan uh, heb ik ook uh, gesolliciteerd. Uh, en wat ik er dus ook goed ja. van heb begrepen, is dat ook op grond daarvan ik uh, op de aanbeveling uh, ja. stond van. Ja. Uh, maar onze vroegere ja, ook. die wij een paar keer eerder hier nog aan, aan de tand hebben gevoeld... die zegt, de, er zijn rotverhoudingen tussen de raad en het college. Hebt u daar veel van gemerkt? Nou, laat... Nu wordt het moeilijk om een antwoord te geven. Denk ik. <laughs> nee, dat, uh, dat denk ik niet, want uh, laat ik vooropstellen. Uh... Ik heb uh, niet gesproken met de voormalige uh, gemeentesecretaris. Heb je hem uh, nog niet ontmoet? Ik heb hem heel even ontmoet, maar uh, ja, hij uh, was uh, net met vakantie met uh, mijn installatie, dus het uh, contact is maar zeer kort geweest. Het contact wat ik op dit moment met de raad heb is natuurlijk in de beginfase. Het is wel overigens de eindfase van deze ja, ja. Uh, raadsperiode. Ja. Maar de contacten die ik tot nu toe heb gehad uh, zijn, uh, zijn goed verlopen. En ik vind ook dat uh, ik uh, kan zeggen dat uh, de contacten die ik tot nu toe heb gehad... daar blijkt mij in ieder geval uit de grote betrokkenheid op Dat vind ik echt de drive uh, van mensen waarom ze ook in een raadzitting uh, nemen... ...en ook de behoefte om er uh, toch iets van te maken. En, well, dat geeft mij het gevoel dat dat een uh, goed startpunt is... ...om, uh, om uh, met uh, deze raadsleden deze raadsperiode uh, U bent daar niet van gesproken, maken. van die berichten? Uh, de berichten uh, waar u precies op doelt, weet ik niet... ...maar als u ja, bedoelt het, het feit uitspraken. dat er uh, in de uh, afgelopen periode... ...het nodige aan de hand is geweest in raad en uh, college... ...dat is me bekend, dat was me ook bekend toen ik ging solliciteren... Ja. En Ik vind het uh, wel iets om uh, heel goed over na te denken en ook heel actief mee bezig te zijn. Maar niet iets wat mij in die zin heeft afgeschrokken, anders had ik het niet gesolliciteerd. Nee. Overigens is de analyse van Kees Droost uh, niet dat het uh, alleen maar een incident zou zijn. Hè? Slechte verhoudingen tussen, tussen college en, en raad. Hij zegt dat het, het is in het duale systeem ingebakken. Van ja. Metafaan heeft Kees Droost gezegd dat, dat wordt wordt uh, duelleren in plaats van uh, duaal. Ja, dat is zo, ja. Maar hij heeft betrekt het toch ook wel uitdrukkelijk op de toevallige samenstelling van de colleges. Zeker horen. Ja, ja, ja. ja. Ik kan alleen oordelen nu over de situatie met de huidige ja. collegeleden en met de raadsleden met wie ik heb gesproken. En ik heb er in ieder geval vertrouwen in dat, het, dat we tot goede discussies kunnen komen. Ja. Uiteraard met respect voor alle verschillen die er zijn, want ja, het zijn Inderdaad, natuurlijk altijd politieke discussies. En ja, je zit uh, in een bepaalde politieke partij... en je staat voor bepaalde politieke idealen... en die zijn niet allemaal hetzelfde als ja, in ja, één ja. partij zit. Ja, meningsverschillen dus. die zijn uiteraard de der zaak ja, eigenlijk. Hè? het gaat meer over de manier waarop. Ja, en, uh, ja of dat ja. tot verziekte dan, dan niet tot verziekte verhoudingen leidt. Ja. ja, ja. Goed, we zouden ook vragen naar uh, uw portefeuille... Waar houdt u zich mee bezig sinds uw aantreden? Is er een nieuwe verdeling ontstaan binnen het college? Of, of hebt u gewoon alles van de vorige burgemeester overgenomen? Hoe is die verdeling? We hebben in de eerste eh, collegevergadering... van het college van burgemeester en wethouders... gesproken over de portefeuilleverdeling. En hebben eh, toen eh, met elkaar eh, besloten om door te gaan... in de huidige portefeuilleverdeling zoals die was... Uh, om ook een aantal praktische redenen. Overigens heeft uh, uh, wethouder uh, Van Eyckeren in uh, mijn installatiebijeenkomst aangegeven dat hij uh, er, uh, uh, namens het college sprak hij daar trouwens over uh, veel in zou zien als die portefeuille van de burgemeester wat uh, ruimer zou worden. Ik heb dat zelf ook aangegeven dat ik daar interesse in heb en dat ik ook denk dat het verstandig is uh, voor een bepaalde verdeling. Maar die de portefeuilleverdeling komt dan pas weer aan de orde op het moment dat er het nieuw college wordt uh, samengesteld. Mm -hmm. Maar u bent vast het opperhoofd van veiligheid en politie en zo. Dat zijn specifieke burgemeesterstaken die ook niet door een wethouder nee. verder worden uitgevoerd. De, die nee, die zijn grondwettelijk vastgelegd, ja. dat zijn de taken ja, van de burgemeester. Ja. ja. En daarnaast uh, zitten daar uh, uh, burgerzaken en uh, uh, Cultuur, monumentenzorg. Representatie. Ja, zeker dat wordt er ook altijd ja. ja. bij. Mag ik daar even ja. op in gaan? Ik, ik durf de stelling aan dat als de burgemeestersverkiezingen waren geweest... dat onze vorige burgemeester, die wel kritiek ontmoette... bijvoorbeeld van de gemeentesecretaris die hier zat... dat die herkozen zou zijn. Omdat, ze, omdat mensen het geweldig waardeerden... dat zijn zoveel en hartelijke belangstelling aan de dag legden voor het wel en wee van het verenigingsleven en de mensen die daarbij betrokken waren. Uh, hoe, hoe, hoe denkt u dat, de, haar voorganger bijvoorbeeld van de MAAR, die deed dat veel minder... was ook, denk ik, op dat punt minder geliefd bij de mensen. Wat, hoe gaat u dat doen? Ik vind ik heel moeilijk om in zijn algemeenheid een antwoord te geven... maar ik denk dat uit uh, uh, dat de afspraken die ik tot nu toe heb gemaakt... Uh, en die ook steeds meer in mijn agenda komen. Het uh, zal blijken dat ik uh, graag uh, mijn belangstelling voor, uh, zeker voor uh, verenigingsleven, maar ook voor individuele uh, zaken hier in Goorle, dat ik die wil laten blijken. En uh, ik heb al uh, een aantal afspraken om ook uh, daar daadwerkelijk uh, mee aan de slag te gaan. Dus uh, ja, ik denk dat ik wel veel. Ik heb trouwens al. Al heel erg veel gouden uh, bruiloften en één diamant bruiloft meegemaakt. Duidelijk. Het is oh. uh, dit jaar een uh, topjaar, moet ik zeggen, voor Goorlen van uh, de gouden bruiloften. Ik heb er al drie vanaf januari meegemaakt. Dat ja. is uitzonderlijk veel. En één diamant. Uh, en daar ga ik ook natuurlijk naartoe, naar dat soort zaken. Zeker. Ja, ja. En, en sportkampioenen. En, en, en, uh. Zeker, zeker. Dat, uh, en uh, publieke wet van de schaakclub Goorlen. En zulke dingen. Wat is dat nou? Legt, wat is dat? Ze die spelen soms in het op het terrein. Hè? Een schaakwedstrijd. En de vorige burgemeester werd in die hele club van 25 mensen geweldig populair. Want ze zei, wat is het toch mooi dat zelfs onze burgemeester hier komt kijken. En dan oh, maar dan hoeven ze schaak? toch niet mee te schaken, hoop ik. Hè? Want dan moet ik afhaken. <laughs> <laughs> Misschien dat ze een openingszet moest doen. Ja, goed. Opening set. <laughs> Ja, ja, dat is altijd nog wel te doen. Een pion twee keer vooruit of wat. Ja, of één keer. Eén mag, keer mag of... ook. Ja, ja, ja, ja. Hebt u uh, gedacht over wat, wat de ideale hoeveelheid uh, aan, aan wethouders zou zijn? Dat wordt straks natuurlijk ook weer een kwestie. Hoeveel wethouders heeft geworden nodig? Ja, ik vind dat uh, in eerste instantie een politieke uitspraak ja. en daar wil ik me dan in dat opzicht niet aan wagen, maar ik denk uh, dat we altijd moeten proberen om een redelijk aantal uh, te hebben die ook in een goede verstandhouding is, of in een goede ja, relatie staat uh, tot het aantal inwoners wat we hebben. En, uh, we hebben er ooit vier eigenlijk... gehad en nu hebben we er twee. Dat zou toch kunnen duiden dat vier te veel is en... Twee maar dit zijn twee fulltimers. Dit hè? zijn twee fulltimers. En het waren niet vier fulltimers. Het waren twee fulltimers nee. en ja. een gedeelte. Ja. ja. Nou, ik denk dat dat laatste, dat dat, uh, uh, dat dat een politieke kwestie is als je het er zoveel laat zijn. En dat heeft natuurlijk een uh, aantal consequenties. Ja, ja. Het was soms ook het gevolg van uh, coalitievorming, waarbij de één een, een portefeuille eiste. En dan in een bepaalde verhouding tot de ander. Dat wij zoveel wethouders hadden in, in vroegere jaren misschien. Ja, een politieke keuze is het dan. Ja. ja. Maar er is op zich eh, natuurlijk best het een en ander te doen in Goorlen. Dus eh, dat we een... Eh, ja, is er nog goed... veel te doen? De grote dingen zijn toch gebeurd. De Boskes is in uitvoering. Het cultureel centrum Jan van Bezouw wat jaren op de agenda heeft gestaan, dat is gerealiseerd. Het centrumplan de, Het de centrumplan De Hovel. Natuurlijk zijn er een aantal hele grote beslissingen al gevallen. Uh, maar er blijft denk ik nog erg veel over uh, om in Goorle te doen. Bijvoorbeeld het Kloosterplein. Nou, bijvoorbeeld is helemaal actie. het hart van Goorle. Ik denk dat het goed is om daar uh, toch nog eens naar te kijken. Ook in de uitvoering. Maar ook de wijze waarop je dat uh, aanpakt ja. en... Uh, en vorm geeft, vind ik erg belangrijk. Het is ook belangrijk voor de samenleving van Goorlen. Nou, daarnaast zijn er een aantal ontwikkelingen... die ook belangrijk zijn. Ik noem nog maar, als ik dan even intern kijk... de relaties die er zijn. Raad, college, ambtelijke organisatie. U gaf dat zelf al aan. Het ja. zijn allemaal werken die wel bijdragen tot... Uh, ...tot een goed functioneren voor het totaal... ...en daar valt dus nog uh, voldoende te doen, meer mm -hmm. dan voldoende. Leo, is het niet zo dat dat voor jou het Kloosterplein uh, topprioriteit heeft... ...dat dat jouw voornaamste bekommernis is? Ik denk als dat opgelost wordt, dat al het andere vanzelf komt. Ook de ambtelijke <lacht> organisatie? Ook de ambtelijke <lacht> organisatie. Oh, dat is heel wonderlijk <lacht> hoor, maar... <lacht> ja, dat kost te veel om dat uit te leggen, maar ja. geloof ik dan maar... ...er is een actiecomité, Kloosterplein, nu of nooit... Ja. Die was full swing, uh, full swing aan, de, aan, de, aan de gang toen plotseling bleek dat al het geld op was. Want uh, het, het goedmaken van het kloosterplein kost nog eens 10 miljoen gulden. Want dan zou dat bankgebouw verwijderd moeten worden en er zou uh, uh, van alles en nog wat uh, moeten gebeuren. Maar dan zouden wij een... Uh, Hard van Goren krijgen, een plein dat kan concurreren, zoals wij zeggen, met Hilverenbeek en Oosterwijk en Eersel. En Leo, denk je dat dat nog Oostel. een item gaat worden in de komende verkiezingsstrijd, ...dat plein? Of is het echt nee, in de ijskast en, en uh, is het voor, voor jaren uh, dat men daar niet meer over zal spreken? Ik wel? denk dat niemand het nog aandurft, gezien de, de financiële consequenties. Terwijl het toch eigenlijk voor Goren zo ontzettend belangrijk zou zijn dat wij hier. Uh, ook in, in stedenbouwkundigen uh, zin een, een, een, een, een centrum zouden krijgen waar wij trots op zouden kunnen zijn mm -hmm. we hebben nou dat prachtige culturele centrum en dat, dan nog een kloosterplein dat er toe doet ik, ik zou u bijna willen nee. smeken, smeken. <laughs> om die eens te verdiepen in het dossier kloosterplein niet of nooit die oh, heeft mij net horen zeggen, als u goed heeft geluisterd, dat het voor mij in ieder geval belangrijk is, dat er voor goorlen een, ja, eigenlijk een warm, kloppend hart is. Dus Kijk, dat we daar wel ja. uh, aan moeten werken. En daarom denk ik dat er nog voldoende te doen is aan goorlen. Ja, mooi. Goed, nou, dit zijn uh, ook weer gloedvolle woorden. Stefan, als jij dadelijk... Uh, uh, als wij zo ons gesprek gaan afronden, misschien uh, nog, nog een nummer uit dat prachtige cd'tje zou willen opdiepen. Want dat strijdlied, dat is in diverse varianten, is dat op dat cd'tje gezegd, gezet. Misschien het laatste nummer uh, zou dat uh, geen, geen goede keuze zijn. Ja, doe het maar. Uh, dat, dat laatste nummer. Uh, intussen gaan wij er uh, langzamerhand uit. We hebben heel wat uh, aan de orde gesteld. Mag ik We nog heel één wat vraagje gesproken. stellen? Ja, uh, stel jij nog je vraag? Een vraag. En Goorlen is door omstandigheden de hele top van bestuur en ambtenarij ver, ver, uh, de, vervangen. Is dat geen groot probleem voor u? Er is een nieuwe tijdelijke gemeentesecretaris, we hebben een nieuwe burgemeester, we hebben twee nieuwe wethouders van buiten. We hebben uh, een reeks ambtenaren die onlangs de dienst verlaten hebben vanwege een bepaalde uh, toevallige regeling die nou nog geldt en anders niet meer... Uh, hebt u, is dat een probleem voor u? Nee, dat is geen probleem. Dat is een situatie waar ik uh, op een bepaalde manier uh, mee om wil gaan. Maar daarom zei ik ook zijn. tegen u uh, van, er is ook nog voldoende te doen. Uh, meer dan voldoende. Ja. En als het gaat over de organisatie, dat is een uh, ontwikkeling waar we ook uh, de komende maanden uh, nog uh, mee bezig zullen zijn. En uh, ja, dat uh, het biedt ook uh, natuurlijk weer een heel aantal... ...mogelijkheden om nog eens goed te kijken... ...hoe we het nou het beste voor Goorlijk kunnen doen. Uiteraard voor de ambtenaar zelf ook... ...maar ook voor uh, Goorlijk. Ja. Jij dus ziet ik dat ben zo wel zitten, Leo. Jij denkt wel dat het mogelijk dat, uh, moet zijn... ...of denk je dat het een onmogelijke klus is? Nee, nee. Ik, een, een, het hangt allemaal af... van de, ...of je daar een paar goede mensen hebt. Mijn ervaring is dat je hebt nooit een, een geweldige hoogvlakte... ...van goede mensen nodig... ...maar moet er moeten een paar goede mensen zijn... ...en als je die hebt... Die zuigen alles mee. Een goede burgemeester die het voor elkaar krijgt. Omdat kloosterplein voor elkaar... die heeft alle problemen. Op Je klooster. komt langs een op stoom. Dat kan u niet? in ieder geval geruststellen. Er zijn op het gemeentehuis meer dan een paar goede mensen. Ja, de radioluisteraars zien onze glimmende gezichten niet meer... Ja, maar ik heb het idee dat je nou pas goed op stoom bent uh, gekomen nu dat we het kloosterplein genoemd hebben. En dat het eigenlijk jammer is dat we eruit gaan, want anders was je er zeker nog wel een paar keer uh, op teruggekomen. Overigens, uh, er is een, uh, We hebben een goede burgemeester nodig en, en we hebben er waarschijnlijk een gekregen. Uh, ik weet niet, hoe vond u die vergelijking? Vond u hem flatteus onflatteus? De geit met vijf poten. En we hebben hier de Goldse geit natuurlijk als, als, als het beest van Goorle. Uh, hoe, hoe vond u dat? Dat u daar zo... zo, zo, dat je zo Genoemd werd. Nou, in de context van Gorle uh, kan ik het begrijpen, maar ik denk dat als die tekst uh, ergens anders in het land zou zijn, dat, uh, dat het dan uh, misschien wat anders uitgemaakt zou worden. <laughs> ja, ja, ja, ja. Goed, we gaan eruit. Prachtig. Nou, uh, dit was uh, weer uh, Godse Kringen. Wij zijn twee keer terug in de herhaling, namelijk op vrijdagavond van 19 uur tot 20 uur, op zondagmorgen van 11 uur tot 12 uur. Dit was Goolse Kringen met dank aan onze technicus Stefan Eikenaar en vooral dank aan onze burgemeester Machteld Rijsdorp voor uw komst en voor uw uh, uitleg en toeleg en, en, uh, en, en uw inkijk, inkijkje in alles wat, wat u zo, zo beweegt en uh, wat u is opgevallen al de afgelopen maand in Goorlen. Hartelijk dank voor uw komst en graag Heel een keer graag tot de uh, volgende keer misschien. Heel graag gedaan. Dit ja, was Schoolse Kringen.